...politie traangasgranaten af en werd de wapenstok gebruikt. President Assad. Een van hun belangrijkste eisen is de opheffing van de noodtoestand... ...die al 40 jaar van kracht is in Syrië. In de zaak Wilders heeft advocaat Moskowitz de rechtbank opnieuw gevraagd. Dat deed hij omdat de rechtbank geen onderzoek instelt... ...naar eventuele mijn -eet door getuige Bertus Hendricks. Volgens de advocaat Loog Hendricks over de precieze reden... ...om Arabist Hans Janssen uit te nodigen... ...voor een etentje met rechter Tom Schalken. Hendrik zei op de zitting dat de Arabist was uitgenodigd om te discussiëren over de islam. Hij zou eerder in een krant hebben gezegd dat Jansen was gevraagd omdat hij een getuigendeskundige was in een zaak Wilders. De kinderopvang heeft te weinig aandacht voor de risico's van kindermisbruik, zegt de commissie Gunning die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft onderzocht. De commissie vindt dat er voortaan altijd twee begeleiders op een groep aanwezig moeten zijn om misbruik te voorkomen. De politie treedt hard op tegen mensen die zich vreemd gedragen in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Er werden zaterdag zes mensen doodgeschoten. Gistermiddag is er een Amsterdammer van veertig gearresteerd die net zulke kleren droeg als de schutter verward overkwam en winkelpersoneel bedreigde. De man kreeg een winkelverbod van een maand. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht kans op voorstaande grond. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Maximum temperatuur 18 graden.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 langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM Met nu het weekend in. Ja, en welkom terug bij het tweede uur van het weekend in. Uh, de hele A10 staat vast, dus uh, veel succes successen daar opbreidt. Voor de rest zijn er geen files. En dan gaan we nu luisteren naar een heerlijk nummertje. Van Ozo met Dracostanitai. Dracostanitai. Een beetje Duits. Zo op de... Op de zon, dat is vrijdagmiddag. Ja, dat klopt. Kom. My, my, my, my. Mijn beste vertiraal.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 can't come down, so please come help me out You got me feeling high and I can't stand off the cloud And I just can't get enough Boy, I think about it every night and day I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it in my way I'm addicted anyway Switch Switch up. Switch up. I just can't Switch up Lock, sunk in your bed, rock Caught up in your love shot Now I'm by your cold shot I'm stuck in your head like, Switch up yeah, Can't get out, I won't worry We're making me feel. Give it to me, me I want it all, know what I mean Your love is a dose of ecstasy Switch up Addicted, I can't get I want your love and right. Ja, welkom terug bij ons. Geweldige radioprogramma natuurlijk. Het weekend in. Heerlijke ja. titel. Je hoorde Never Alone van de 3 as De Airborne Toxic met Nump. En de Black Eyed Peasement Just Can't Get Enough. Dan was er gisteren, hier in het dorp, bij, ja. uh, bij de Hema zo, stond Prem. Onze grote vriend Prem. Ja. Onze knuffelneger. Ja. Uh, met uh, een van de schrijver. Ja. Alleen die schrijver is gewoon gek in zijn hoofd. Moet je even luisteren. Aniel, we kennen elkaar. Ik heb zelf met je zoon in een film voor de VPRO gespeeld. Dus ik mag je tutoyeren. Jij mocht beslissen waar we vandaag zouden staan met de bus. En je koos voor Zandvoort. Waarom? Omdat hier mijn uh, boek zich afspeelt. Het gaat over een man uh, die zich terugtrekt uit het leven. En uh, Zandvoort kiest als een soort retraite, als een soort ballingsoord. Mm. En ik heb hier uh, zelf ook gewoond mm. om het boek te kunnen maken. Zes weken. En daarna ben ik nog heel vaak teruggekeerd om de seizoenwisselingen en de veranderingen in de stad door te, door te maken en te doorleven. Maar waarom Zandvoort en niet Drenthe of ergens in Limburg? Het moest een ellendige plek zijn. En het moest een plek zijn die is going to nowhere. En het is een metaforisch, wel klopt het wel, want Zandvoort dat is een, een, een unieke badplaats, een verlopen badplaats. Uh, met een spoorlijn die echt... Eindigt in zee. Uh, het is een stadje met uh, een paar markante kenmerken. Niemand wil er echt komen. En er is ook geen goede reden daartoe. Uh, het, het, het heeft een hele slechte reputatie in de Tweede Wereldoorlog gehad... vanwege het hoogste percentage NSB'ers die hier woonden. Uh, het heeft ook een paar hele unieke dingen meegemaakt. Namelijk het feit dat hier uh, Indiaanse militairen hebben gezeten en de stad bezet hebben. Nou, dat uh, enige stukje Nederland dat door Indiërs bezet is geweest. En wij ja, zijn beide van Indiaanse afkomst, onze grootouders komen uit India. Dus we hebben een bepaalde band <laughs> ermee... Maar nog steeds is Zandvoort een tamelijk treurig plaatsje. Het, is, uh, het heeft het hoogste percentage erscheidingen van Nederland. Ja. Uh, de opleidings, het opleidingsniveau eindigt echt bij basis-VMBO en daarna moeten de kinderen de stad uit. En het heeft uh, qua kroegdichtheid, ik weet niet of je dat weet, het wordt geen Nederland gemeten. En dat ligt altijd ergens in Limburg, daar drinken ze het meest. En maar Zandvoort staat wel keurig op de zevende plaats. <laughs> Oké, okay, een goede lede voor Zandvoort. Luisteraars, um, u mag bellen met 0801121. Nou, dat hoeft niet meer. Nou, we hebben hier uh, twee gasten nog steeds in de studio. Als je nog even de microfoon drie opengooit, dan hoor je ze ook. Wat vinden jullie ervan? Wij zijn Zandvoort, dus dit, die vinden het gek. Ah, ik weet niet of het een vent was of een vrouw, maar... Uh... Ja, het was een meneer. Het was een, is een schrijver, Anil Ramdas. Ah, en uh, die gaf even zijn mening over Zandvoort. Want meneer heeft al zes weken heet hij zich uh, ingeleefd in het Zandvoortse leven. Want in de winter is het natuurlijk heel goed inleefd in Zandvoort. Ja, maar ja. nou, dat is echt... Uh, ja, dat waarschijnlijk niet. is hij hier niet in de zomer geweest. Deze vent die denkt waarschijnlijk dat in de winter hier mensen naar het zand gaan. Ja. Die vent is gewoon gek. Ja, hij komt van Indiaanse afkomst en dan gaan ze in de winter wel naar het strand, maar <laughs> hier niet. <laughs> wij hebben hier geen zon in de winter. Nee. Meneer, er, waarschijnlijk lag er sneeuw of zo. Ja, zoiets ja, dat, ik, ik vind het echt, kom je naar Zandvoort, dan vind ik ook dat je aardig moet zijn voor Zandvoort Precies, want uh, er is helemaal niks mis met Zandvoort Want uh, elke zomer komen er weer heel veel mensen op Zandvoort af Heel veel Duitsers Dus uh, zeggen dat hier niks te doen is en uh, dat hier niks... Uh, ja. Uh, ja, en we hebben twee ervaringsdeskundigen van het circuit, eigenlijk Ja Die, Er is toch wel wat te doen elke weekend, elke weekend in Zandvoort? Ja, sowieso zomer, kijk je hebt het strand Ja Nou, daar is van alles te doen ja. uh, nou, op het circuit is bijna ook wel ieder weekend wat te doen Er worden evenementen georganiseerd in het dorp In het dorp wordt ja. alles gedaan uh, Ja, ik weet niet wat uh, yes. meneer uh, hier loopt te zeuren met zijn treinstation uh, wat in zee einde Ja, ja. zand wordt aan zee ja. Volgens mij, voor mij is meneer een wek, beetje dyslectisch Dus ja, ik, denk, ja, ik denk zand wordt het. aan zee, dat het zand wordt in zee of zo stond ah, ja, ja. Het, En het opleiden. voor mij de Jury en ik zit op, op HAVO Dus ja. VMBO, dat klopt ook nog niet Nee, maar wat ik denk ik bedoelde, dat je hier geen ja. dat je hier geen, hoger heb, geen school zeg maar, in Zandvoort wat hoger is als VNBOT Nee, maar we zijn ook geen stad, maar een dorp Dus dan is het heel normaal Ja Die vent is gewoon echt, ja, sorry dat ik zeg, maar uh, Waar komt hij zelf vandaan? Uit India <laughs> Want daar hebben ze wel, wel. daar, daar hebben, wel. hebben ze wel Ja, daar, daar hebben ze een haven de Havo, in, ja, in elke je, stad Waarom denk je dat hij hierin is gekomen? Weet ik niet, omdat hij gek is, dat is ik vind, eh, Daar kan ik echt boos om worden Zandvoort ja. is een mooie plaats Met een mooie radioomroep, met een mooi programma Heel veel mooie programma's Mooi, nee. Zullen we ook iets leuks gaan hebben ja, ja. Wij, wij, wij drieën waren naar de arena ja. En daar trad uh, Xander op met uh, Gellens Grace ja. En die zong het nummer Afscheid Nou was ik in de arena zelf met jullie En dan klonk het nummer niet echt dat je denkt zo dat is goed Nee klopt Maar, maar dat, dat komt waarschijnlijk ook door het uh, geluid in de arena Want dat is ook niet Heel slecht geluid Optimaal. Dat was heel slecht Ja. Klopt. Ik zijn. Want bij de toppers worden je ook de helft niet Dus gingen ze maar gebarentaal doen ofzo, ja. Maar op YouTube hebben ze, heb ik even gegoogeld en ge-youtubed. en daar heb ik wel een hele goede versie van dat nummer gevonden in de arena komt ie altijd bij elkaar mijn armen op. Als het even kon, bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht? En wel het toekomst naar ons lacht? Dan zou ik zeggen voor een zoveelste keer. Ik wil geen nog nooit meer.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 Als het even kon, dan leef ik nog een nacht bij jou. La, la, la, la, la. Als het even komt dan leef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. En dat het toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor een zoveelste keer. Ik wil ja. geen nooit meer. Met Deadman Walking. Daarvoor De Martin Solveig en Dragonhead met Hello. Letter Grace en Xander Buzinier met afscheid. Inderdaad. Hoor je dat praten? Ja. Waarom maak jij altijd met hetzelfde nummer dezelfde grap? Dat vind ik uh, leuk van je. Dat is service. Dat blijft hier leuk, geloof Dat blijft leuk. Over kansloze praten plaatjes genoemd. Ga lekker, dames en heren. Over kansloze plaatjes gesproken, heb ik er weer eentje gevonden. Ja. Komt-ie hoor. Dit is echt verschrikkelijk. verschrikkelijk. Even allemaal meeklappen. Hey, maar Loes, met je onder de douche. Hey, ja, yeah, hey, ja, yeah, ho. Kijk me eens aan, want ik zie jou afstaan Je bent voor mij echt een ja, de een moet echt in, mijn, uh, in de top 40 Hey Marloes, doe met je onder de broes Hey ja hey ja Stop er maar mee. Ja dit slaat eh uh, Dit slaat helemaal nergens op joh <laughs> Dit was een uh, hoogstandje van Rinus Ik ben Rinus de zanger en ik zing over Marloes Met de poes Oh nee over de poes <laughs> Sorry Zullen we maar een goed nummer gaan uh, luisteren? Ja. Want uh, het meest momentje is het weer daar, met hetzelfde nummer als elke week. Nou, en dat is nieuws om Instart. Uh, Propjes voor de ijs Mooi meteen. En de Batska Inde Inderdaad, wat is gebeurd? is busy, Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen Wat's maar er gebeurt veel, serieus. Komen die die vocalen nog, hoe moet ik beginnen? Je bent een shit, lekker dat shirt. Maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt, wat gebeurt, wat gebeurt? Je bent een MC, dat blunt. Maar je komt niet tot de grond, tot de grond, tot de grond, Top de, de, de grond. Je bent een MC, met crown. Maar je weet niet wat is nee, wat is nee, wat is nieuw? wat is nee. En je bent on the cloud En je bent Freddy <laughs> Alsof je dat niet wist En ik drink tot de motherfucking fles Leeg is Het was niet koe Als ik die flesjes in bezel Dan ben ik wel stank Voor oh, zo, Je lacht maar ik maak hier geen motherfucking grappen Plus uit mijn pik Je kan een labietje tapen Staat de space. Maar ik ben niet van Star Trek Ook geen bossa -bas, Maar ik breek wel je nek Komt alleen naar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 je weet precies hoe laat het is. De rest is geschiedenis. Je zo. bent een champ, kijk dat soort. maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? gebeurt? Je bent een MC, dat front, maar je komt niet tot de grond. Op de grond. op de grond. op de, de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is niam. Wat is niam? Wat is niam? Je bent een shambag zonder klaar en je bent niet Boudibouw, Boudibouw, Boudibouw, Boudibouw, Boudibouw, Boudibouw, Boudibouw Wat is niet oké? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Komt het zeur met de buur? Zijn het biertjes voor kraters of gewoon plus duur? En ben je Boudibouw, druk figuur Voor alle vrouwen en chickies van jouw, het doet me stik. Heb die pauw in mijn dikkie, show, we houden de chickie. Bouw dit, bouw dit, als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule, als Louder en Nicky. Je bent een champ, kijk dat surf, Maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een M, als je dat doet, je doet niet op de grond. Tot de grond, op de grond. Op de, de, de, de, de, de grond, Je bent Never see the crown, why you think me butt is meow, but is meow, butt is meow, butt is meow. You bet a sham from the cloud, and you bet you body, it by. Bout it by. Bout by. Stuck in the middle of the sea I'll sail the world To find you If you ever find yourself Lost in the dark and you can't see I'll be the light To guide you Find out what we're made of When we are called to help Our friends in need You can count on me like one, two, three, I'll be there And I know when I need it I can count on you like four, three, two, you'll be there Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah Ja, dat was Milo met You and Me in mijn pocket Ja, de vorige Coldplay met Viva La Vida en Bruno Mars met Count On Me. Die uh, nieuwe van uh, Milo, dat is toch wel echt weer een Milo plaat? Hij ja. had echt van die, ja, weet niet. Hetzelfde soort nummers, maar ja. zijn wel allemaal anders. Dat is wel relaxed. Het is gewoon, ja, het luistert lekker. Ja, klopt. Nou, um, hoorde ik uh, gisteren toevallig tussen Noos en Lippendoor, want het was gisteren een hele hectische dag, uh, dat jij je portemonnee kwijt was. Ik zei nee, ik En ik zeg ja. Met toestemming van je broer, dus dat is mooi. Vertel. Je was ja, hem kwijt? ja, ik was hem kwijt Maar hoe heb je hem teruggevonden? Vind ik dat wel een bizar, bijzonder vraag Nou, ik kreeg een berichtje op, uh, op mijn huis Dat mm -hmm. iemand mijn portemonnee had gevonden mm -hmm. En speciaal omdat jij je portemonnee verloren was Heb ik een nummer uitgekozen, namelijk ik raak je kwijt Maar dat is over ik ken niet mijn portemonnee want het is niet jij, raak... jij, jij tegen je portemonnee, ik raak je kwijt Ja, precies Wat je helemaal niet leuk vindt, dat snap je wel Op het feest van onze vrienden Spelen we niets aan de hand we zijn er allebei best goed in, het is alleen maar buitenkant En ondertussen breekt de hel los en verlies ik mijn verstand Omdat ik maar niet kan begrijpen hoe we hier zijn aanbeland ik raak je kwijt, ik raak je kwijt Voor altijd zonder jou Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt Voor altijd zonder jou Je lacht nog altijd om een grappen, Maar lacht niet meer zoals toen Onze eindeloze kussen en vervangen door een zon We zijn een schim van wie we waren Zijn onszelf na gaan doen We waren nooit de overkant Maar ons gras is niet meer groen Ik raak je kwijt, ik raak je kwijt Alleen elkaar nog voor de gek Kan niet aan doen. Lief ik kan het echt niet meer. Straks dan gaan we samen slapen voor de allerlaatste keer.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 Een alien. Dank je Niels. En jij ziet er ook heel goed uit vandaag. Dank je wel. Dit man. was Katy Perry met Kanye West. Die er de taal helemaal niet goed uitzien. Met daarvoor Jurk. Ik raak je kwijt. En Marlon met you and me in mijn pakket. Ja. ja. Zijn we zijn weer aan het einde van deze uitzending. Alweer ja. En we zijn er volgende snel. week weer. Ja ja ja. En volgens mij hebben we volgende week. Ja we hadden deze week half beloofd. Hadden we Erik de Zwart. van Radio Veronica. Die okay. Erik de Zwart. Met uh, een bestuurslid van uh, de top 40. Gaan we het over de top 40 hebben. Hartstikke yeah. leuk. En uh, wie weet wat het volgende week brengt. Ik zeg uh, tot volgende week. En wat zeg jij Niels? Oetmoen. Nee, tot volgende week. <laughs> en we gaan nog heel even luisteren naar een heel klassieker van Guus Mellers met Toen ik jou zag. Een nummer van Antonie Kamerling. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan vroeg. Ik hield niet.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 Eens gezien Ik kon op niemand lachen Ik was tot niets in staat Nu ben ik dag en nacht en zon Omdat ik weet dat jij bestaat Ik bleef altijd binnen Echt vrolijk was ik niet Nu loop ik zelfs te fluiten En ik kijk of ik jou ergens zie je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één keer ontmoet En toen heb je mij schiet Niet eens gezien Maar er was een donder Een bleefstel Een slag toen ik je zag Ik ben veranderd Een ander en sinds die ene lach, ik geef me over, je hebt me verzet, heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet.